9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marco van Basten keert morgen terug als hoofdtrainer bij AZ. Hij is fit genoeg om de technische leiding weer op zich te nemen, zegt de Alkmaarse Club.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 De twee Nederlandse artsen die in Sierra Leone hebben gewerkt zijn uit het ziekenhuis. Ze zijn in goede gezondheid. De twee hadden in Sierra Leone contact gehad met ebola-patiënten. En werden daarom uit voorzorg opgenomen in het Leidse Universitair Medisch Centrum. Na 24 uur observatie mogen ze nu in principe naar huis. Maar voor de zekerheid kiezen de artsen ervoor om zich nog een tijdje af te zonderen van hun familie en vrienden. Totdat de incubatietijd voorbij is. Dat duurt nog twee weken. In het oosten van Oekraïne zijn gisteren OVSE-waarnemers onder vuur komen te liggen. Ze zaten in gepanzerde terreinwagens en bleven ongedeerd. Een van de wagens was wel zo beschadigd dat die niet verder kon rijden. De OVSE'ers waren op verkenning in het gebied waar vlucht MH17 is neergestort, mede op verzoek van Nederland. In Oudenbos heeft een hoogbejaarde man een agent aangevallen met een verfkrabber. De man van 87 zat in de auto en had geen voorrang gegeven aan motoragenten die van rechts kwamen. Toen die hem om zijn rijbewijs vroegen ging de man door het lint. Hij wilde wegrijden, maar de agenten hielden hem tegen. De man haalde toen uit met een driehoekige verfkrabber. Een agent raakte gewond aan zijn hand. Hij heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. Vannacht nevelig, minimaal rond 13 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het midden en noorden ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John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 Maandagavond, 9 uur, dan is het tijd voor CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en ja, ik heb weer wat filmmuziek voor u uitgezocht. Bekend en minder bekend. Nou, wat staat er onder andere op de rol? Billy Elliot, een film die van de week op televisie gedraaid wordt. Le Diner Descans. Uh, Mondo Kane, een, uh, een beetje cultfilm. Alice in Wonderland. Uh, Danny Elfman, componist. Natuurlijk het Western kwartiertje. Play Misty for Me. Uh, met Roberta Fleck. Eigenlijk uit uh, Chico, a Dog Story, prachtige muziek. Nou, eigenlijk veel te veel om op te noemen. En ja, u weet het, uh, we zijn even weg geweest. Maar we zijn ook weer terug van weg geweest. En uh, we de afgelopen maand, augustus, begon ik altijd met Wieken van Weelde. Uh, uit een filmpje van uh, uh, ja, het Wereld Natuurfonds. Maar nou, ik moet natuurlijk iets nieuws hebben. En ik heb dit gevonden: prachtige muziek. Uit een film die bekroond is: L'amour des moules. Voilà, onze prestiges. Als wat erbij komt, tilt uiteindelijk het mosseltje naar een nog hogere dimensie. Dan krijg je iets wat al heel goed is, wordt dan ineens uh, de upperclass. Ik doe er nog geen zout in, want die mogen op hartstikke hart tegen zout. Er mogen geen zout in, die En Die komen zouten water, Er zit zout, zit er planten in. Maar ik doe er nog een en in, ook een tomaten doe ik erin. Dat doe ik ook niet. Nee, geen tomaat. Muziek. Rauwe oester ja, is lekker, maar rauwe mosselen is waanzinnig. Ze net uit het vocht komen, je doet hem open en je eten, maar ze zijn precies goed. Ja, dat is pure nectar. De kok die we hoorden praten van Sergio Hermand uit een bekend restaurant in het uh, zuiden van het land... in Zeeland om precies te zijn. Het ging over mossels. La Moer de is een documentaire over mosselen. En uh, de muziek is van Ture Florizone. En uh, ja, dit wordt fantastisch gezongen... door een uh, singer-songwriter uit België, René Sies. Denk ik dat je dat uitspreekt. Ik heb echt rot gezocht om, om de titeltrack te kunnen vinden. Ik moest het echt uit de trailer halen. Ik kon het nergens vinden. Dus u houdt het van me goed. Ik ben op zoek naar La Moeur de Moule. In, deze, in deze uitvoering. Uh, René Cies zingt het. En uh, Thur Florizon die, uh, speelt op zijn uh, uh, accordion mee. Ja, uh, Dit nummer staat natuurlijk ook op een fantastische cd van Erik Vloeimans en uh, Thur Florizon. Uh, L'amour Moeur de Moul. Ik laat het van die cd horen. Rustige muziek om CFM Cinema te openen deze keer. Ja, ik ben er even 14 dagen tussenuit geweest. Heerlijke vakantie. Het land van Schiller, Goethe en Bach geweest. Uh, prachtig de afgelopen 14 dagen. Het uh, is erg mistig, maar als dan die zon door die mist kwam. daar uh, ja, prachtig. Mooie vakantie gehad, maar dan is het nu weer tijd voor uh, filmmuziek. En uh, u weet, ik weet of u de formule kent van CFM Cinema. We beginnen altijd het eerste deel altijd met wat popmuziek. En tot mijn grote genoegen zag ik dat ik deze week op televisie weer mag verwachten. Billy Elliot, de film van een jochie die, uh, die opgroeit in een mijnwerkersdorp in Engeland. Die van zijn vader op moet, maar eigenlijk veel liever ballet wil uh, gaan doen. Mooie film, deze week op televisie. Ik weet niet precies wanneer zou u even in de gids moeten kijken. Maar het is wel leuk om daar wat muziek uit te draaien... want daar zit nogal wat popmuziek in. En ik begin met uh, een heel bekend nummertje uit deze film... Uh, ja, Mark Bolan en T-Rex uit de film Billy Elliot Dat jochie wat uh, opboksen moet, maar hij liever gaat, uh, aan ballet gaat doen En uh, ja, zijn moeder is onlangs overleden Hij moet zijn uh, demente oma moet hij vaak oppassen Zijn vader is, uh, zijn, en zijn broer zijn mijnwerkers En dat is in, net in de tijd dat de stakingen in Engeland in de mijnen plaatsvinden En iedere week krijgt hij wat geld om naar boksles te gaan Maar hij geeft het uit aan balletles En zijn vader vindt dat niet zo geweldig er zitten hele mooie opnames in. Iedereen heeft wel van die films dat de beelden meteen op zijn netvlies komen. Nou, in Billy Ellis zit een scène dat die broer achtervolgd wordt bij om de staking toe te breken door uh, Engelse soldaten. En dat gebeurt op het, het nummer van de Clash London Calling.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 En uh, die beelden die staan op je grift. Uh, uh, die jongen die door die, die laken zich inworstelt. De politie die achter hem aan zit. En hem uiteindelijk natuurlijk de pak krijgt. Uh, schitterende muziek. Dus als je in de gelegenheid bent. Deze week op televisie even zelf kijken. In de krant of in uw radio tv gids. Wanneer die precies uitgezonden wordt. Ik doe er nog een. Want het is een deel van popmuziek. En dan kom ik natuurlijk automatisch bij de clash. Uh, die hebben we net gedaan. En dan krijgen we de volgende popgroep. De jam. Town called Mallets.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 Deze muziek herkent u natuurlijk het Zwanemeer van Tchaikovsky. Nou, dat is natuurlijk het hoogtepunt in de film. Als Billy Elliot zijn hele opleiding voltooid heeft... dan zien we in de slotscène nog het Zwanemeer dansen. Het meer laten we het meer want er zijn nog veel meer grappige films gemaakt. En een, van de, een bijzondere film is Le Diner de Gant. Uh, The Dinner Game. Elke week organiseren Pierre en zijn vrienden een etentje. De bedoeling is dat iedereen de meest domme persoon die hij kent... meebrengt als gast. Ze laten die tijdens het diner uitgebreid aan het woord... over hun ideeën en opvattingen. Tot groot vermaak van de gastheren. En aan het einde van de avond van zo'n dinersetting... wordt de grootste idioot gekozen. Pierre denkt met François... Pignon de show te stelen. Maar het loopt allemaal anders. En ook deze film is voorzien van mooie muziek. De muziek is van uh, Vladimir uh, Costa, een uh, Roemeense filmcomponist. Eigenlijk een jazzman. Heeft ook veel samengewerkt met uh, Jazz Couivé als toetstielemans. En uh, de muziek van deze film, film uit 1998, is Philippe Catrien, een bekende gitarist uit uh, België. Le Diner des Coms. Thank you. Leuk, leuk, leuk, leuk. Le diner, de con, the dinner game. De muziek van Vladimir Kosma. Le départ de Christine. Je hoort het thema weer terugkomen. Dat vind ik juist het leuke in de filmmuziek. Dat je die thema's herkenbaar zijn. En in verschillende nummers weer terugkeren. Het laatste nummertje van deze. Ja, toch vrolijke. Eigenlijk is een beetje toch een soort yes, yes jazz de, de Diner de Con. de Dinner Game is Hallo Henri. Dat was Vladimir Kosma uit de film The Dinner Game. Leuke muziek, vrolijke muziek. Is er eens dus wat anders. En misschien herkent u wel het volgende nummer. Dus ik ben benieuwd of u hem herkent. Thank you. Antwoord 106.9 FM. Ja, ik weet niet of u het herkend heeft. Als u het herkend heeft, dan uh, bent u al wat aandeel. Dit is de uit een film uit 1962. De film heette Mondo Kane. En ja, eigenlijk was het een hele bizarre film. Het is een cultfilm. En, uh, het zit allemaal losse filmpjes. Een beetje obscure performance video van een kunstenaar. Hier en nu televisiebeelden van rampen en oorlogen. Leed en andere narigheid, zodat iedereen weet dat anders het nog slechter kan hebben. Mondo Cane, een cultfilm. Maar deze muziek is ooit bekroond. En uh, hij heeft ooit een, een crime award gekregen. Dus wel de moeite waard. Ik draai nog één stukje van Mondo Cane. Componisten waren Nino Oliveira en Riz Ortolani, natuurlijk, onze Italiaanse vrienden. Cargo cult, volgende nummer. de klanken van Mondo Cane Een beetje bizar. Een cultfilm, Laat ik langzaam wegglijden. Om nog even tijd te hebben. Om een van de beste soundtracks te draaien. Die ik ken. Alice in Wonderland. Een film uit 2010. Uh, film van Tim Burton. En met stemmen van uh, onder andere Johnny Depp. Johnny Depp. En ja, daar laat ik het openingsnummer van horen. Dat is zo ontzettend mooi. Uh, uh, ga er maar even voor zitten. Danny Elfman. Altijd een beetje donkere, fantasierijke muziek. Heel veel muziek gemaakt bij Tim Burton Films. Alice in Wonderland. Het thema. Dit een mooie muziek vindt en het, dan zou je toch eens op Spotify of muziekweb moeten luisteren. Want dan kan je het zo allemaal luisteren tegenwoordig. Alice in Wonderland, film 2010. Tim Burton, fantasyfilm. Leuk verhaal, Alice op pad met het witte konijn. Nou, eigenlijk zijn alle nummers schitterend op deze cd. Maar ik heb niet zoveel tijd, maar ik heb nog een kwartier. En ja, het laatste kwartier van het eerste uur is altijd westernmuziek. En dan kunnen we natuurlijk niet om uh, NEO Morricone heen. Maar dat was natuurlijk Enio Morricone. De eerste film was My Name is Nobody. En het, uh, wat u zojuist hoorde, was The Fistful of Dollars. Maar er zijn natuurlijk wel meer componisten van westerse muziek. En wat, zelf ook, wat ik zelf mooi vind, is Geoff Zianelli uh, uit een uh, tv-serie Into the West, de Lakota-reunion. Serie, zes delen, Into the West. Het verhaal volgt twee families, enkele generaties lang, een kolonistenfamilie uit Virginia die naar het westen trekt, en de andere is een familie van indianen, de Lakota-stam. De twee families maken allerlei roerige tijden mee en verschillende historische gebeurtenissen, waarin natuurlijk culturele problemen, schering en inslag zijn. Maar de muziek, Joffrey, Joff Zanelli, Geboren in 1974 is het ook wel heel mooi. Het is eigenlijk niet minder dan van Morricone hoor. Schitterende muziek. Gold Fever. De klanken van Into the West, het nummer getiteld uh, Gold Fever. En, uh, ja, daar zal ik mee moeten doen. We hebben mijn kwartier voor, dus uh, ik ga gauw door naar The Wild Bunch. De Song from The Wild Bunch op de mondharmonie graag speelt. Muziek van Jerry Fielding. Jerry Fielding, uh, mooie muziek ook. Uh, hij komt ook uit de jazzmuziek, deze componist. Uh, er staan natuurlijk veel meer mooie nieuws op deze cd. Ik geloof dat er wel drie cd's in het mapje zitten. Dus uh, ja, het keuze genoeg. Maar ik denk, ik moet toch even die Montamonica laten horen in dit westenkwartiertje. De laatste die ik doe is uh, High Plain Drifter. Een vreemdeling rijdt vanuit de hete woestijn. Een klein stadje in het wilde westen binnen. De mensen zijn bang voor hem en drie mannen proberen hem te doden. Maar dat lukt er niet. Hij besluit toch daar blijven en huurt een kamer. Ondertussen is een groep Outlaws onderweg om wraak te nemen op de Sheriff daar. De Vreemdeling besluit de mensen te helpen om deze Outlaws te bestrijden. De film is geregisseerd door Clint Eastwood. Hij speelt zelf ook de ho hoofdrol. En de muziek is van D Barton. High Plains Drifter. Even geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. We zijn in het laatste gedeelte, het westenkwartiertje. kwartiertje. Ik zie u graag terug naar de klok van 10 uur met nog meer mooie filmmuziek. Over, uh, ik zeg eens, even kijken, wat hebben we er? Uh, Potis, Ashiko, The Dog, Story. Uh, ja, schitterende muziek allemaal. Dus. Tot zover het ritme van CFM.